met het nos journaal. Het precieze dodental van de vliegtuigcrash in India is nog steeds niet duidelijk. Politiebronnen melden uiteenlopende aantallen, oplopend tot 290. Het lijkt erop dat er ook doden zijn gevallen onder studenten die in het gebouw waren waar het vliegtuig crashte. Eerder was het duidelijk dat daar ook tientallen mensen gewond zijn geraakt. Voor zover bekend heeft één van de 242 vliegtuigpassagiers het ongeluk overleefd. Hij is buiten levensgevaar, meldt een arts aan persbureau AP. Profvoetballer Quincy Promes is aangehouden in Dubai, bevestigt zijn advocaat aan de NOS. De 33-jarige voetballer is in Nederland bij verstek veroordeeld voor cocaïnehandel. Daarvoor kreeg hij begin vorig jaar zes jaar cel opgelegd. Ook kreeg hij anderhalf jaar cel voor het neersteken van een neef. Nederland heeft Dubai om uitlevering van promes gevraagd. De gemeente Amsterdam stopt per direct met boetes uitdelen aan mensen die op straat slapen. Burgemeester Femke Halsema schrijft aan de gemeenteraad dat de maatregel niet helpt... en dak- en thuislozen juist verder in de financiële problemen kan brengen. Bovendien leidt het uitdelen van boetes niet tot minder overlast. In plaats van een boete wil Amsterdam de buitenslapers verwijzen naar de zorg. 25 HAVO-leerlingen van een middelbare school in Harderwijk zijn gezakt omdat hun examen Engels is kwijtgeraakt. De examens zijn door de school, het RSG Slingerbos-Levant, nagekeken en per post naar een andere school gestuurd waar de tweede corrector ze zou nakijken. De envelop is daar aangekomen, maar er raakte vervolgens zoek. De school heeft overal gezocht, maar de examens zijn niet gevonden. De leerlingen kunnen het examen opnieuw maken in het tweede tijdvak. Het weer, het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. Morgen eerst bewolking en een bui, daarna zon. En dan kan het in het zuiden 32 graden worden. S'avonds in het zuidwesten kans op stevige onweersbuien... met ook hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM...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 What do you know? What do you know? Oh, yeah. Come on, let it all in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 ja van de wereld ja. uh, draait door want daar heb je ook uh, regelmatig ja, het is nog grappige ik zat uh, laatst in de auto en dat is zo'n mooie uh, plek om een beetje te mijmeren als je dan ja. gewoon over de afsluitdijk of zo weet je wel dat ik dacht ja. van hoe relatief alles is ja. van uh, zo'n Matthijs van Nieuwke, is weg ja die, ja. Minu die minuut dat weet, <laughs> nou, dat weet niemand meer niemand meer nee, nee uh, 3fm Sirius sterren geen idee nee de, de,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 dus Wil ik dat het ook even zo dadelijk over hebben? Dus, ja, ja. En dan, dus het, is al, het is allemaal zo relatief. Ja. Vind ik lekker. Ja. Is het, is het, uh, is het uh, dan ook een fijn dat je zo'n keuze maakt dat je een beetje in uh, de anonimiteit en dan een beetje bezig kan zijn of wat dan ook? Uh, ja, ik bedoel, wat? zo bekend was ik natuurlijk helemaal nee, niet. Nee, maar, maar, maar daar scene, ken ik je wel van. Ja, in ja. de scene wel natuurlijk gewoon als ja, dan valt je naam of weet ik veel. Ik bedoel, ik deed heel veel en hmm. ik doe nog steeds wel veel, maar op een heel ander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 De heer Heusingveld, en die geeft mij dan op een gegeven moment de nodige adviezen. En ja, er waren. Ja, want ik zat toch wel een beetje in blinde paniek: wat moet ik nu doen? Dus ja, dat was. Het is wel grappig dat je gewoon. al 15 jaar lang probeert bij elkaar naar de uitzending te komen. en even iets samen te doen. Ja, precies. En uiteindelijk gaat het over coniveren. Dat was ook mooi. Ja, coniveren. Er was ooit eens een cabaretier die zei: die konden niet veren. Dat was iemand.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 Zeker als je ergens op een flat woont uh, waar twee heden... Uh... Welkom bij ho uh, traumatische hovenierservaringen. <laughs> of, ja, ja. Of maar, uh, ja, maar goed. Uh, dat uh, is wat leuk straks voor, uh, voor het inspreken van, uh, van, uh, Heeft van de dingen. Ik u ook een traumatische <laughs> hovenierservaring? Bel dan naar <laughs> ja. Jaap Koper. Ja, ja lekker dan. Uh, maar goed. Uh, maar Bent die... u ooit aangevallen door een paardenbloem?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 Oorspronkelijk. En dan weet jij wel uh, wie ik Martine. bedoel. Ja, ja, heel goed. Martine ja, Bond heeft ja, ja. ook een nieuw liedje uit. Ja, precies. Nou, nou dat nieuwe liedje heb ik in ieder geval niet liggen. Maar ik heb wel oh, okay. het uh, bestaande werk van haar. Yeah, uh, yeah. Wat ik ooit van jou heb gekregen. En oh, dat, okay. yeah. dat begon met dit nummer. En dat is The Orphan Child. Do you remember Somewhere Denied and left behind Attracted by her warm, bright light There she took you under They just like uh, we need four seconds and we need the ability to do that. Yep. Oh. Broke down crying at the crying at the mall First love there. that most of it, I'll make the most of it. I spent all the life inside of my I'll make the most of it, I'll make the most of it, I'll make the most of it.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 Uh, ja, dan kan ik ook ergens een workshop geven En dan stel kinderen. Heb ik meer lollen, verdien ik nog met knaak ook. <laughs> ja. dus, uh, dan ga ik dus een Radio 2 op de het over Oasis hebben. Nee, dat ga ik niet doen. Ja. Dus, dat, nee, dus dat ik, denk, ze hebben niet veel... Uh,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 uh, maar nee hoor, nee... Ik, uh, ik, ik, als ik, ik je, ben ik, niet recalcitrant. Nee. Maar ik hou wel van af en toe rellen. Ja, weet uh, je... Het dwars, dat herken ik ook... in mijn muzikale vriend, de heer F. Bond. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, nou, die, die heeft dat ik wel een beetje. Ja, misschien dat ik daarom ook res zo'n respect voor hem heb. Omdat hij een <laughs> beetje dat... op mij <laughs> ja, lijkt. Dat, ik, dat mijn narcisme zoiets <laughs> heeft... Nee, hij is cool, weet je wel, <laughs> ja, Want hij ja. lijkt op mij. Ja, ja, ja, Goed, we gaan zo'n beetje het uur afsluiten...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 Een aantal maanden later kwamen ze dus ineens in de mailbox uh, vliegen van uh, de redactie van uh, ZFM Zandvoort. Van wij zijn in Alaska, we hebben wat te vertellen. En uh, dat was het eerste uh, wat wij uh, deden met Alaska in gesprek uh, gaan. En bij die gelegenheid was het op een gegeven moment, ja jongens, ga gewoon uh, verder, het maakt mij gewoon helemaal niks uit. En toen hadden ze een uh, album uit en die kreeg ik. En daar stond een weergaloos nummer op en die gaan we dus weer laten horen, Kees meis, Zo werkt dat.